Sit zit van der Linde met het NOS-journaal. Schiphol zou een rapport over krimp van de luchthaven niet naar buiten hebben gebracht onder druk van KLM. Volgens de Volkskrant werd in het rapport een vliegtax aanbevolen voor verre vluchten. De onderzoekers schrijven dat de luchthaven met deze maatregel niet zou hoeven krimpen, zoals de politiek wil. Maar een vliegtax voor onder andere overstappers zou grote gevolgen hebben voor het verdienmodel van KLM, schrijft de krant. Om publicatie te voorkomen dreigde KLM een Schiphol-directeur persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade. In Tilburg heeft een vrouw bij het uitgaan twee beveiligers mishandeld. Ze werd buiten gezet omdat ze drugs bij zich had. Vervolgens sloeg en beet ze de beveiligers. Ook een agent werd geschopt. De 23-jarige vrouw werd aangehouden en moest naar het bureau. De blessure van Feyenoord-aanvaller Calvin Stenks valt mee, meldt De Telegraaf. Donderdag werd de voetballer tijdens het duel tegen FC Groningen per brancard van het veld gehaald na een tackle. Volgens de krant heeft Stenks er geen zware knieblessure aan overgehouden. Op scans is geen ernstig letsel te zien. Stenks zal het duel van morgenmiddag tegen PSV nog laten schieten. Wanneer hij wel weer bij de selectie zit, is nog onduidelijk. Tijdens een groot archeologisch onderzoek in Heerle afgelopen september... zijn onder meer een Romeinse vloer en aardewerk gevonden. Onder de noemer Heel Heerle Graaf... gingen bewoners met hulp van archeologen in hun eigen achtertuinen graven. In een kleine achtertuin bleek een Romeinse vloer verscholen te zitten... bedolven onder een laag Romeins puin. Het vermoeden is dat de vloer bij een openbaar gebouw hoorde. In totaal zijn er zo'n 8000 vondsten gedaan. Het weer, de ochtend is droog en zonnig. Vanmiddag meer bewolking vanuit het zuiden. Dan kan het ook wat regenen. Het is vandaag 10 tot 12 graden. Morgen verandert er niet veel, maar de temperaturen lopen meer uiteen. Van een graad of 9 in Zeeland tot zo'n 16 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de aan de B verkeersinformatie Zin in Zandvoort yes! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. In Europa, Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, Europa. Bezoek me friends, friends of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Nederland, maar mijn paspoort is verdwenen. Ik heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Parijs, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een? Please. Zeg merci en alsjeblieft Ik ben echt alles kwijt Behalve de tijd Dus ik ben elke dag op reis Want de wereld is van Radio aan. Ik hoor stroomai met papa. Ute zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja dat doet hij goed. He. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa. Pa. Welkom in Europa. is de, de tip van Jelmer over het Univisie Zongfestival en uh, hij tipt hem als winnaar. En dat komt goed uit, want dan kunnen we het er heel even over hebben. Want hij gaat zelf uh, een terugblikje doen over de politieke wereld uit februari. Ja, ik ben en even verhuisd van niet, plek. Hij ontkomt ja. er niet aan dat ik iets verder terug ga. Uh, Joost Klein, ga, die gaat het worden? Nou, kijk, het, ik ben niet objectief, want ik ben fan van de, van de <laughs> hele persoonlijkheid uh, Joost Klein. Maar, uh, Waarom? Uh, nou ja, omdat ik gewoon vind dat hij een uh, unieke stijl van uh, muziek neerzet, met daarbij echt goede inhoud. Uh, de teksten zijn heel diep en uh, als je ook zijn verhaal leest, uh, dan gaat het echt ergens over. Hij is sinds uh, jonge jaren, volgens mij, sinds dat hij tien is, heeft hij beide ouders verloren uh, en daar gaan heel veel van zijn teksten over. Dit gaat ook uh, deels, Europa, Pa heet het nummer, een ode aan Europa, maar ook aan zijn vader. En uh, dat uh, is uh, dus een, een liedje met meerdere betekenis. En de videoclip is ook uh, erg aan te raden met allemaal nee, bekende ook. Nederlandse artiesten erin. Ik, ik, het brengt mij een beetje terug naar Hakkenbar. Hm? Het brengt mij een beetje terug naar Hakkenbar. Ja, dat... Het uh, zit een beetje voor jou tijd misschien. Ja, maar. dat <laughs> zegt me niet meteen iets. Uh, zo ben ik dan ook wel weer. Maar nee, even uh, afsluiten over het Songfestival. Ja... Um, hij heeft heel veel volgers op TikTok ook. Uh, heel veel views al. Hij doet de campagne echt uh, fantastisch. Op die manier hij heeft hij 3 miljoen views uh, op zijn Songfestival video op het kanaal binnen 12 uur dat het erop stond. Dus het, ja, het gaat komen. En, en hij heeft Duitse, Duitse zinnen in zijn liedje, Spaans en Frans. Dus het gaat echt wat worden nou, in, in mei. We, we gaan het zeker zien. Ja. Maar we gaan het nu even over de politiek hebben. Um, is er uh, veel gebeurd in februari? Hoeveel vergaderingen zijn er geweest? Eén. Nou, er is, er is in februari vooral heel veel uh, gepraat over uh, hetzelfde onderwerp. Uh, je had uh, natuurlijk uh, in een politieke maand heb je altijd een commissievergadering waar de veel inhoudelijke behandeling uh, wordt gedaan van de, van de onderwerpen die spelen. En in de raad de raadsvergadering altijd aan het eind van de maand uh, neemt de Raad uh, besluiten over. Uh, ja, wat ze eigenlijk in de commissie al hebben besproken. Sommige zijn dan hamerstukken en de andere bespreekstukken. Um, Waar zit uh, dat verschil? Uh, nou, dat je in de commissie nog uh, flink kan uitweiden over onderwerpen. Uh, de inbrengen van partijen zijn dan de meeste ook heel lang. En dan kan er in de periode tussen de commissie en de raadsvergadering uh, ook tussen partijen nog gesprekken worden gevoerd. Voor het indienen van amendementen of moties. Uh, om beleid nog bij te sturen van het oorspronkelijke voorstel. Ja. Ja, dan moet ik helemaal terug naar vorig jaar geloof ik, misschien wel anderhalf jaar geleden... ...dat ineens tussen de commissievergadering en de raadsvergadering een partij compleet omdraaide. Uh, dat zie je natuurlijk wel eens, uh, wel eens gebeuren inderdaad, uh, als, als we hier even op inzoomen. Het is, uh, uh, het is heel interessant om dat, uh, dat eigenlijk ook te volgen, deze periode. Uh, er werd van vorige raadsperiode, dus tussen 2018 en 2022 waarin we drie coalities hebben gehad, vaak gezegd... ja, de coalitiemeerderheid staat eigenlijk al vast. Uh, de oppositie werd voor een voldongen feit gesteld. Uh, en wie een beetje kijkt, is dat dat op de echt belangrijke onderwerpen... Uh, niet is veranderd uh, mm -hmm. de, de laatste tijd. En uh, uh, dat, dat veel al voor een vergadering vaststaat. Maar laten we even naar de inhoud gaan. Jazeker. Uh, ja. um, de commissie voor deze vergadering heeft een aantal dingen besproken... Ja. Waaronder ook het asfaltprobleem uh, en dat is een beetje... De, Asbest. De asbestprobleem, ja. sorry. Dat is een beetje de hoofdmoot van deze vergadering geweest. Ja, zeker. En uh, hoe? Je, je haalt ook flink uit als uh, verslaggever. Ja. Gemeenteraad na eindeloze discussie, mm -hmm. akkoord over saneringvoorstel Nou, dat ja, eindeloos is eigenlijk... Uh, uh, dat zou je zeggen, dat is een kwalificatie, maar het was ook eindeloos... Uh, in tijd uh, of in gesprek? In, in tijd, maar ook uh, vooral in tijd zou ik willen zeggen eigenlijk. Uh, er is drie uur uh, over dit onderwerp gepraat uh, in de commissievergadering, wat je natuurlijk nog enigszins kan begrijpen, wat ik net ook zei, daar is ook alle ruimte voor. De discussie moet daar ook uh, plaatsvinden? De discussie moet daar plaatsvinden. Uh, uh, twee partijen of meerdere partijen gaven daaraan. Uh, het, uh, ...dit voorstel niet besluitrijp uh, te vinden. Het, het gaat uh, nog even voor de context om het uh, opruimen van asbest op het overlopen terrein bij p Wat eigenlijk ook weer een parkeerterrein moet worden. Ja, wat, uh, wat natuurlijk vaak gebruikt wordt op de drukste dagen ja. voor uh, parkeerplaatsen. Um, uh, en dat zit nu sinds afgelopen zomer staat er dicht. Gelukkig hebben we wat minder zomer gehad vorig jaar. Maar de wethouder waarschuwde eigenlijk ook uh, afgelopen dinsdag dat dat komende zomer wel voor een probleem komen zorgen als het weer uh, topdrukte en bloedhete dagen zijn. Uh, ook uh, vooral in juli en augustus. Dan hebben we dat terrein echt nodig, uh, citeer ik de wethouder dan even. Um, uh, maar je vraag was hoe eindeloos het was afgelopen dinsdag en wat ik daarmee bedoelde. Um, er werd daar uh, om precies te zijn 1 uur en 48 minuten over vergaderd uh, afgelopen dinsdag. En eigenlijk bij de tweede inbreng, dat is namelijk, uh, was die van de VVD, werd eigenlijk al duidelijk dat er een abonnement uh, op handen was. Um, uh, of achter de hand was, uh, die ondersteund werd door de hele coalitie. Was dat abonnement van tevoren al bekend bij de andere partijen? Uh, die stond niet uh, openbaar op de, op de, raads, uh, op de raadswebsite, uh, beide stukken. Is dat niet vreemd? Nou, dat is op zich niet gek hoor. Want je kan ook natuurlijk nog tijdens een vergadering... ...kan je dingen bespreken met elkaar en juist tot een compromis komen. Dit is van tevoren geschreven? Ja, daar lijkt het wel op natuurlijk. Ja, zeker. En daar kom ik even terug op, op eerdere vergaderingen. Daar wordt door een aantal partijen wel eens kwaad gekeken... ...als er een abonnement of een motie ingediend wordt... Uh, twee minuten voordat de raadsvergadering begint. Ja, ja. En nu gebeurt het dus weer. Ja, dat, dat gebeurt inderdaad vaker, dat, dat klopt. En uh, waar dat abonnement uh, eigenlijk op toezag is. Uh, uh, want de, het oorspronkelijke voorstel van de wethouder is met een prijskaartje van 1,3 miljoen euro, om het even plat te slaan, uh, betonplaten te gebruiken voor ja, het weer uh, bruikbaar maken van het terrein, de verharding. Uh, en nu is er middels het abonnement uh, voor gekozen om een combinatie van grasbeton, open grasbeton tegels en die betonplaten te doen, uh, waardoor ook het krediet iets uh, opgehoogd is. Uh, en dat, uh, en dat besloeg eigenlijk dat abonnement. Maar even terug uh, naar hoe opvallend dat ja. eigenlijk was en hoe langer daardoor dus ook nog eindeloos is gepraat, want. De, dat bedoelde ik een beetje met dat eindeloze. Er wordt van tevoren een abonnement. Uh, eigenlijk al in de tweede spreker is, ligt er al een abonnement. Je weet dan, oké, okay, uh, dit wordt waarschijnlijk en bijna zeker ondersteund door de coalitie. Dat beaamde ook dus de rest van de coalitie. Als je een beetje kunt tellen, is iedereen er al door? <laughs> ja, is iedereen door met het abonnement en dus door met het voorstel? Uh, dit, ditzelfde gebeurde trouwens uh, uh, aan de vooravond van de. Uh, ...raadsvergadering over het racefestival. Daar werd in de commissie ook nog... Uh, ...heel kritische... Uh, uh, ...kritische vragen over gesteld. Vooral uit de kant van OPZ. Um, uh, en is toch middels een amendement... Uh, ...werd al voor de vergadering duidelijk... ...dat ze het eigenlijk... ...dat het eigenlijk al ging halen. En dat bedoel ik een beetje met dat eindeloze... ...gepraat. Het is, ik zeg niet dat het niks waard is. Hè? Want natuurlijk praten... En meningen uitwisselen, daar zitten zij daar ook voor. Alleen of het uh, ook een eerlijk beeld schetst, van alsof er tijdens die vergadering nog iets zou kunnen veranderen, dat is echt niet zo. Nee, ja. um, ik ben het gedeeltelijk met je eens, omdat uh, als je dan niks zegt en oh, ja, het wordt toch al aangenomen, ja. dan laat je niet de stem van je partij hoor. Dus Het is wel eindeloos, maar vind je niet dat iemand die daar tegen is of een andere mening heeft, dat toch moet verkondigen dan? Zeker. Nou, ja, daar is zeker ook ruimte voor. En daar ging, uh, daar ging ook een deel van het debat uh, nog over. Uh, bijvoorbeeld D66 uh, was heel kritisch op de juridische houdbaarheid van het stuk. Uh, ja, daar best, uh, daar het ontstond wat vooral. On, onmin over met de wethouder, geloof ik. Uh, daar, daar ontstond even een, uh, uh, een verhit uh, debatje, heb ik het volgens mij genoemd, uh, tussen wethouder Martijn Hendricks die hierover gaat en Michiel Hermsen van D66. Oh. Uh, het, het woord vertrouwen viel uh, van een van beiden, zelfs even. Um, uh, en nou ja, We kennen D66 als een partij de afgelopen tijd en trouwens ook uh, de andere oppositiepartijen die veel kritiek leveren over uh, uh, de volledigheid en de onderbouwing van raadstukken. Dus het raadstuk is waar ze over besluiten. Hè, dan. Ja, het gaat nu weer over ja. de, uh, de juridische onderbouwing en de ja. andere uh, Stukken ging het over begrotingen en ja. en, en, en, en de volledigheid ervan, ja. Ja. ja. Maar het komt wel een aantal keren terug uit die hoek. Ja, en uh, bijvoorbeeld ook Partij van de Arbeid en GroenLinks. Uh, de reden dat zij ook kritisch erin stonden... Uh, uh, is ook vanwege die uh, onvoldoende duidelijkheid. Uh, eigenlijk, uh, dat noemde de PvdA nog expliciet, is dat het... Uh, dat eigenlijk dinsdagavond de commissievergadering pas echt plaats kon vinden. En dat men er eigenlijk achter kwam. We hebben hier nog veel meer tijd nodig om een goed gedegen besluit te nemen. En dat is een beetje de tendens. Ook de laatste tijd bij een aantal belangrijke punten. Want er wordt natuurlijk... ik wil hem even terugkoppelen naar Centre Beyond. Ja, het racefestival. Daar wordt ook iets besloten zonder goede ondergrond. Nou, het, wat, wat, daar, wat daar inderdaad aan opviel nog... Hè, om dat even te, terug te pakken... Uh, eind de laatste week van januari was die raadsvergadering... werd dat aangenomen mm -hmm. en uh, wat ik net zei... Uh, een amendement van de hele coalitie... alle vier de coalitiepartijen... Uh, werd uh, aangekondigd bij de agenda... Uh, en wel is dus al duidelijk dat dat was, uh, was aangenomen. Mm -hmm. um, uh, maar de kritiek bleef staan... He, want je hebt dan die voldongen meerderheid. Maar de kritiek bleef staan dat er nergens in dat stuk stond hoe uh, te onderbouwen valt of juridisch te verantwoorden... dat je uit een begrotingsoverschot van komende jaren een, een commercieel evenement in principe... het is dan wel een stichting, uh, gaat, uh, gaat financieren uit de gemeente. Daar stond gewoon niks over in het raadstuk. Maar het probleem is natuurlijk, zodra een raad akkoord gaat met een stuk, dan staat dat vast. Wat ja. er ook in staat. Ook al zeg je in het stuk, uh, er moeten meer ijsjes in zand voor het punt. En dat is je enige zin. Als er een ja, meerderheid voor is, dan is, het zo. dan is dat zo. Nou, ik heb een stuk van jou gelezen uh, over uh, Beyond. Nou, en, en, en de achterliggende ja. gedachte over dat, dat uh, uh, de stichting eigenlijk na een jaar zelfstandig zou moeten zijn, heb je ook aangehaald. Ja. Uh, wat vond je daarvan? Want je hebt alle stukken gelezen. ja. Nou, als, als we daar nog even naar terugkijken. Nou ja, zeker als uh, journalistiek analist. Nou, het is, um, uh, het is een bijzondere zaak. Z laat ik het zo uh, voorzichtig uitdrukken. En uh, veel mensen zijn er ook uh, heel kritisch over geweest. En als je gewoon kijkt... Um, uh, kijk, een paar dagen later in ditzelfde programma... zat de voorzitter van Zandvoort Beyond van de stichting... En die zei gewoon in zijn eerste zin, of het eerste antwoord op de vraag, we hebben nog geen plannen, nog geen ideeën. Uh, we moeten zelfs nog een nieuwe concessieovereenkomst, dat is zeg maar de afspraken met de gemeente, sluiten met de wethouder. Die gesprekken lopen nu nog, denk ik, zijn die al afgerond. Uh, begin maart uh, zou de stichting meer weten, het is nu... 2 maart dus we zijn natuurlijk wel heel benieuwd wat eruit gaan komen en ik denk ook Zandvoort uh, kijk iedereen is fan van de Formule 1 Volgens of meer. veel mensen ja. zijn uh, dragen dat een warm hart toe het is een, uh, een, een evenement wat Zandvoort blijkt ook uit onderzoek veel brengt ja, dat, da da daar maar, niemand, maar niemand je kan niet aan niemand uitleggen dat er uh, 700.000 euro hè, Belastinggeld even, uh, gemeenschapsgeld inderdaad um, wordt uitgegeven voor een evenement als daar nog geen plan voor is. Ieder, bij elk ander even, klein evenement, misschien iets cultureler, wordt, uh, ja, wordt er met de kaaschaaf spreekwoordelijk, alles van afgehaald. En dat is natuurlijk nog wel. Uh, maar ja, dat was vorige maand. Ja, dat was vorige dat, maand. Ja. We gaan even terug naar uh, deze maand. Dus zeker over uh, de sanering en het parkeerplaats. Want. Uh, als je het antwoord van de wethouder neemt op uh, D66... het is niet zo dat ik voor parkeerplaatsen zit. Ik zit hier om uh, raadsbesluiten uit te voeren. Ja. Wat vond je daarvan? Um, wat, wat ik daarvan vond... Uh, Want je, je zat bij die discussie? Uh, wat daaraan opviel is dat uh, het, het woord vertrouwen daarin uh, uh, viel. En, en, en de context daarbij is, is dat uh, het, het even ging over... Uh, parkeerplaatsen. Ik weet even niet meer of dat uit de partijen werd genoemd of dat de wethouder dat als argument uh, zelf aanhaalde. Uh, maar in ieder geval vielen daar de oppositiepartijen, waaronder D66, de wethouder op aan van. Nou, nu noem je weer parkeren, daar zitten we hier niet voor, dat is toch niet het belang. En toen kwam inderdaad die uitleg van. Uh, uh, het, mijn hoofdzaak, uh, noodzaak is het weghalen van asbest, de gezondheid. Dat is natuurlijk voor de ook de hoofdzaak. Grond. Dat is de hoofdzaak. Ja. En daarnaast is wel een heel belangrijk, meewegend belang, dat er weer geparkeerd kan worden deze zomer. Ja, dat vond ik wel een aardige discussie. Ja. Want als je daar uh, even naar luistert. Ja, er moet meer geparkeerd kunnen worden. Maar in het achterhoofd zit ook nog een stukje bouwen voor asielzoekers. Ja, nou ja, en, en, en heel opvallend. Goed dat je dat even nog noemt, uh, Ben. Uh, daar is het afgelopen dinsdag in ieder geval helemaal niet Geen over woord. gegaan. Geen woord. En natuurlijk, uh, dit is een ap apart voorstel... wat gaat over het, de sanering van asbest uit de grond. Daar gaat het eigenlijk gaat om, hè. Het. Nee. Uh, uh, gewoon het opruimen van die, uh, uh, van die uh, troep. Um, maar vorig jaar, rond deze tijd werd het voorstel behandeld of besproken over een mogelijke AZC locatie. Ja? Toen werd dat voorstel uitgesteld uh, door de meerderheid van de gemeenteraad moet ik zeggen. Niet iedereen was het daarmee met, eens. Met als bijzin totdat de spreidingswet er door is? Ja, nou en die is er nu inmiddels al een maand in werking getreden. En nu hoor je niks meer? Uh, uh, nou, de, de wethouders wel bezig uh, uh, uh, met natuurlijk de voorbereiding daarvoor treffen en weer met een nieuwe locatie komen. Maar Verwacht dat, jij een Dat, het, locatie, dat dan? het deze locatie wordt. Ja, wat ik, daar kan ik nog niet echt heel veel over zeggen. Dat, dat weet ik nog niet, uh, wat ik daarover verwacht. Um, um, het, het zou natuurlijk goed kunnen zijn dat um, uiteindelijk wel gekozen wordt voor deze plek. Maar het probleem wat je dan krijgt is dat er... Ik, ik, het zou zomaar eens kunnen zijn, voor 1 november moet de gemeente... ...in samenspraak met de regio, allemaal hun taakstelling uh, voor de opvang van asielzoekers daar een plan voor hebben. Mm -hmm. Ik denk dat Zandvoort zomaar eens te laat kan zijn. Als je alleen al ziet hoe lang het duurt uh, uh, deze discussie over het opruimen van asbest uit de grond... Uh, ...waarbij niet de grotere context is besproken over wat gaan we later nog do doen op deze plek... Willen we, wat willen we hier eigenlijk mee? Het bredere verhaal is helemaal niet aan bod gekomen. Het, ja, ik, uh, ik kan het natuurlijk niet uh, echt goed voorspellen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat, uh, uh, dat Zandvoort niet op tijd is. Ook door die eindeloze discussies. Dus, uh... Nou ja, dan, dat gaan we dan uh, verder volgen. Ja. Um, wat, wat nog, wat nog ja. uh, tot slot uh, goed is om te noemen... er werd ook een motie uh, afgelopen dinsdag... Uh, want dat gaat echt over deze maand ook nog... Mm -hmm. uh, over woningbouw bij uh, Camping Zandervoerde besproken. Er uh, was een motie vreemd. Hè? Dat is dan een niet geagendeerd uh, onderwerp. Uh, wel geagendeerd, maar niet op de inhoudelijke punten. Er uh, werd eigenlijk door, ja, door, het, uh, door het CDA, GroenLinks, PvdA... Uh, en de VVD uh, ingediend om op een deel daarvan woningbouw te realiseren. En de bijzondere wending van die avond was dat bij de stemming zelf, Jong Zandvoort en de PVV toch meestemden. En dankzij die partijen uh, gaat de wethouder dit nu nog nadrukkelijker onderzoeken. En iedereen kan ook in het verslag van de krant lezen wat uh, OPZ en D66 die daar fel op tegen. Ja, nou, nog van vonden, ik, ik, uh, tot slot. Je, je ja. moet toch met eigenaren praten van grond. En uh, als die zegt het gaat niet door, dan ben ik zeer benieuwd. Ja, we de, de, de wethouder gaf ook mee nog daarover dat die gesprekken al eens zijn gevoerd en mm -hmm. dat daar al eens over gepraat. Dus heel optimistisch is het niet. Maar ja, het is, maar het de is wel een is aangenomen. Jan, ja. dank voor deze analyse. We ik ben zeer naar benieuwd de naar ja. de volgende twee vergaderingen die komen: de commissievergadering van maart en uh, daarna ook de raadsvergadering. Uh, we gaan straks terug naar Carina Vere, Die zit op het bankje ijsvogels te bekijken. Uh, Jan maar doe je nog muziek? Ja, er uh, komt een muziekje. Ja. Mooi. There's a warm rain. Are you feeling alright? Well, I know it ain't easy. When you can't sleep at night. There's a band playing.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 We gaan weer uh, naar Carina Veren. Die zit op een bankje in het uh, Bloemendaalse bos naar de ijsvogel te kijken. Heb je hem al gezien, uh, Carina? Nou, het is echt fantastisch. Ik heb hem gezien. Oh. Maar wel met hulp van uh, Johan. Oké. Okay. <laughs> Want uh, hij kon precies vertellen waar hij zat. Hij ziet hem natuurlijk ook veel sneller dan ik. Uh, toen hij natuurlijk ging opvliegen, <laughs> ja. zag je dat prachtige blauw. En uh, daarna ging hij op de rand van de brug zitten. Ja, toen zag ik hem ook natuurlijk heel goed. Dus ja, uh, vinkje achter de ijsvogel. Mooi. Vinkje en je gaat nog even door met, uh, met de boswachter, ja. ja, we gaan nog even. Nou, de beheerder van het De beheerder uh, van het park, ja. Ja, hoe word je eigenlijk beheerder van het Thijsenshof? Ja, dat is wel heel erg toevallig uh, gegaan. Uh, ik gaf les in uh, Haarlem op een uh, VMBO-school... En met mijn leerlingen ging ik naar Thijsershof om ze dus van alles te leren over de natuur. En toen wilde ik nieuwe afspraken maken met de beheerder voor het komende jaar. Eh, om weer langs te komen. En toen zei hij van ja, dat kan wel, maar dan moet je dat doen met een nieuwe beheerder, want ik ga stoppen. Ja, en toen toen gingen bij mij allerlei radertjes eh, draaien in mijn hoofd. En toen had ik zoiets van, wacht even, dit is misschien wel iets voor mij. En toen zei hij, ja dat weet ik niet en ik ga stoppen en stuur maar een brief naar het bestuur en dan, uh, ja, dan word je misschien uitgenodigd voor een gesprek. Nou, dat gebeurde inderdaad. En na twee gesprekken sta ik hier. Zeven jaar al hè? Zeven jaar, ja. Inderdaad, zeven jaar sta ik hier. Wat is nu het mooiste aan jouw werk hier? Want we staan hier nu buiten in het zonnetje, uh, alles te bekijken. Je, bent, je hebt net even een gesprek met een van de vrijwilligers gehad. Ja, dit is wel uh, iets anders dan op een kantoor zitten. Dit is zeker, ja, ik heb het meest mooie kantoor. Ja. Uh, nou ja, eigenlijk is mijn baan heel divers. Uh, je gaat uh, om met de natuur, maar je gaat om met mensen. Uh, we werken met 60 vrijwilligers. En de, hoofd, de grote groep daarvan uh, helpt mee met, uh, met, uh, met het schoolpad, met de kinderen. Dus de schoolkinderen die hier komen. Begeleiding daarvan. Dan hebben we ongeveer 15 tuinvrijwilligers die... Uh, het hele jaar door uh, mij helpen om dus die twee hectare in stand te houden. Um, we verhuren de ruimte uh, voor uh, een cursus, een lezing. Uh, ook voor bedrijven die een, een heidag willen. Dan kunnen ze ook bij ons uh, terecht. Um, ja, daaraan vast zit dan een rondleiding of een lezing. Uh, rondleidingen geven, uh, ontvangen van mensen in de tuin. Uitleggen over van alles. Ja, Het is... Heel dus divers. Te, ja, eigenlijk te veel om op te noemen om één ding eruit te pikken van wat vind je nou het leukste. Ja, op een bankje zitten en naar de vogel kijken. <laughs> yes, <laughs> heb ik net ook wel gedaan. Maar nee, dat snap ik zeker. En ik denk dat je elke dag wel even een rondje loopt. Daar begin ik mee, uh, koffie zetten, agenda bekijken, computer aanzetten, want er hoort er ook allemaal bij. En dan met een bakje koffie een rondje lopen en uh, kijken van wat is er veranderd, is er iets geks gebeurd. Uh, ja, uh, en genieten, gewoon genieten en, uh, en daarna aan het werk. Ja. ja, want wat zijn nou de werkzaamheden voor de komende tijd hier? Dat ziet er allemaal heel netjes keurig uit. Uh, wat, wat moet er nou nog gebeuren de komende tijd? Um, eigenlijk wachten tot alles open gaat. Okay. Ja. <laughs> nee, de werkzaamheden die we nu hebben is bijvoorbeeld uh, het weghalen van de klimop op de bodem. Uh, op heel veel plekken uh, in het bosgedeelte uh, van de hof uh, groeit heel veel klimop. En uh, klimop op de bodem uh, ja, verstikt toch wel heel erg veel... Uh, dus dat halen we weg met de vrijwilligers. En dan uh, komt daar vanzelf, we doen er verder niks aan, komen er allerlei andere uh, bloemen en uh, ja. struiken. En, dus je krijgt veel meer diversiteit. Uh, dus dat zijn werkzaamheden die we doen. Ja, en dat is best wel intensief. Ja. Uh, op de knieën uh, klimop wegtrekken. Uh, dus daar halen we het weg. En voor de rest, klimop is wel heel erg belangrijk als die uh, de bomen ingaan bijvoorbeeld. En dan, want de klimop gaat pas bloeien als die de hoogte ingaat. Die bloemen zijn heel erg belangrijk voor in het najaar. Want het is een van de laatste bloeiers. Ja, bloeiende planten voor de insecten. Heel veel vlinders hebben daar nog baard bij. Vlak voordat ze hun uh, wintertrek gaan doen naar uh, Frankrijk, Marokko, Spanje enzovoort. Dus die, die halen daar nog hun nectar vandaan. Uh, en de dus mensen moeten hun klimop niet weghalen eigenlijk? Nee, als het uh, geen gevaar is voor uh, de directe omgeving... Uh, is het juist heel belangrijk om hem te laten groeien in een boom. Uh, want wat ik zeg, dan pas gaat hij bloeien. Ja. En uh, ja, je moet wel opletten dat hij, als hij over takken heen gaat groeien... dat het dan niet te zwaar gaat worden, dat zo'n ja. tak gaat breken. Maar hij wurgt bijvoorbeeld de boom niet. Nou ja, dan de boom, dat denk ik de altijd. Want uh, dat is verstikkend voor de boom. Of dat hij als een parasiet zeg maar nee. van alles uit de boom haalt. Maar dat is dus hem. Nee, dat is niet zo. Het is geen parasiet. Het is ook geen hoofdparasiet. Uh, hij groeit tegen de boom aan. Hij gebruikt de boom eigenlijk als, uh, als uh, stok om, gaan, om omhoog te komen. Uh, en hij biedt heel veel plek voor bijvoorbeeld uh, broedvogels. Uiden zitten er nog wel eens in. Uh, dus ja, het is eigenlijk alleen maar positief als je dat uh, ja. laat staan. En uh, ja, ik zou zeggen van uh, gewoon doen. Ik voel een podcast aankomen over de klimop. Want dat doe je ook nog, hè? podcast, Tierenlier... Uh, samen met uh, andere boswachters geloof ik hè? Ja, die, van de IVM? Ja, ja, niet zozeer bos Ja, eigenlijk wel divers. Uh, het, de podcast is van de IVM. Uh, dat is de, de stimulerende kracht erachter. Maar we werken samen met uh, PWN, Amsterdamse Waterleiding Duinen, Sparenwouden. Uh, zit, wie zit er nou, zitten nog één of twee partners in. Sorry, even, even vergeten. Ook uit Zandvoort. Oh, boswachter ja, uit Zandvoort. Ah, ja, ja, podcast ja, ja. Zandvoort. Doe mij mee boswachters? En uh, ja, iedere week op maandag komt er een nieuwe podcast uit... over de natuurcultuur uh, van Zuid-Kennemerland. En uh, ja, Keizershof is een van de partners uh, van die podcast. En uh, regelmatig zit ik er wel in om uh, wat dingen te vertellen over de natuur. Ja, want vanmorgen heb ik er een geluisterd over het sneeuwklokje... En ik kom hier de poort binnen, trouwens een prachtige poort, uh, die niet uh, te missen valt nu. Uh, dan zie je al meteen sneeuwklokjes klaarstaan om verkocht te worden. Dus dat doen jullie ook nog? Dat doen we ook nog, ja. Want uh, we halen dus niet alleen maar de klimop weg. Uh, maar ook bepaalde planten die uh, te veel worden op een bepaalde plek. Uh, ja, dan kan je ze op de composthoop gooien. Maar je kan ze dus ook in potjes... Ze vinden het altijd leuk om iets, uh, iets mee te nemen of plantjes te kopen. Ja. En er staan inderdaad ook sneeuwklokjes. Eigen Thijsenshof, maar dan thuis? Eigen thuis hof, dan thuis. ja heel veel mensen hebben hun eigen Thijsenshofje. Uh, die komen dan het hele jaar door, komen ze dan plantjes halen. En dan uh, zetten ze dat, uh, zo, waar nu gaan ze de lucht in gaan? Ja. Uh, die maken dan hun eigen Thijsenshofje. En, uh, en allemaal biologisch natuurlijk, dus dat is uh, ook heel erg belangrijk. Want hebben jullie, ik zie daar wat insectenkasten staan. Daar eentje. Ja. En, maar hebben jullie ook uh, bijenkasten? Uh, we hebben één bijenkast. Of eigenlijk anderhalf. We hebben één bijenkast die het hele jaar door blijft staan. Uh, daar zit een volk in. En uh, dat is uh, voor ons eigenlijk puur educatief. Oh, ja. En in de zomer plaatsen we nog een kleine kast. dus een demonstratiekast. Die kan helemaal open. Dus dan kunnen de kinderen op zoek naar de koningin. En dan wordt er verteld over... Uh, over de bijen, dat het eigenlijk hoofdzakelijk de vrouwen zijn die daar dus in zitten dat ze honing, uh, enzovoort eigenlijk ja. alles wat daarmee te maken heeft uh, en uh, dan is anderhalve kast uh, eigenlijk genoeg voor twee hectare uh, bloemrijke uh, uh, natuur als je meer kasten neer gaat zetten, dan gaan die bijen uh, concurreren met ja. de wilde bijen oh, ja. en wij stimuleren juist die wilde bijen uh, door uh, stijlwandjes te maken in het grond, in, in, in, uh, in, in het zand. Want die wilde bijen, die leggen bijvoorbeeld eitjes in het zand. Die eitjes leggen een eitje erin en dan uh, gaan ze weer verder. Of uh, ze, maken, uh, ze leggen hun eitjes in stengels van, van riet of dergelijke. Oh, ja. En dat zijn allemaal dingen die wij hier ook uh, stimuleren. Om die wilde bijen, dus, uh, nou ja, die heeft meer bescherming nodig dan uh, de honingbij. Wel nou, goed dat jullie de kinderen dat allemaal bijbrengen. Want heb je ook kinderen die hier zelf dan ook door de excursie vanuit school uh, zelf hier ook nog naartoe komen? Ja, vaak wel. Uh, zeker de week of de weken na uh, het pad is geweest. Dat is uh, als de scholen hier komen. Uh, is groep zes van de basisschool. Uh, die komen ieder seizoen, komt dezelfde groep. Dus dan zien ze ook de natuur veranderen. Daar krijgen ze allemaal vragen over. En dan in de week of de weken daarna... dan zie je dus die kinderen hier komen met opa en oma... of met hun ouders en vertellen over... kijk, dit heb ik gezien en daar ben ik geweest. en uh, Kijk, mama, ja. zo werkt dat. En dat is zo leuk om te zien... dat die kinderen dat gewoon uh, eigenlijk vertellen aan hun ouders. Het zou eigenlijk allemaal zo moeten zijn. Ja. Maar uh, <laughs> uh, je ziet dan dat die kinderen daar zo enthousiast van worden. En dat is gewoon heel erg leuk. Dat was natuurlijk ook echt het doel van uh, jacques Thijssen. He, uh, kinderen ook van alles bijleren over de natuur. Dat ze het ook gaan waarderen. Ja. En dat, uh, want ik zie, we staan nu nog steeds bij het meertje. Uh, en we zien drie echt hoge bomen. Die heeft uh, Jacques zelf uh, geplant, hè? Ja, die zijn nog geplant door... Ja, of tijdens ze zelf, in de grond ja. heeft gezet. Maar wel uh, in, in, die, uh, in de opbouwfase. Dus echt honderd jaar geleden. En toen waren het al uh, dennen. Die uh, van redelijke leeftijd waren. Uh, dus deze bomen zijn over de 100 jaar oud. En Thijssen wilde ook graag uh, dennenbomen in Thijsse's Hof hebben. Omdat die ook in uh, de duinen groeiden. Ook al is het een uh, cultuurgewas. Uh, er staat bijvoorbeeld ook een, een Oostenrijker, heet dat. Uh, en die werden geïmporteerd uit Oostenrijk en in de duinen gezet. Om het zand vast te houden. Ja. En nu zie je dus dat... Uh, hier dus daar uh, toch anders over gaan denken. Tot dennen weghalen. Om dus meer uh, biodiversiteit te krijgen. Ja. En het zijn eigenlijk exoten die. geplant. voor de mijnbouw of, uh, en om de duinen vast te halen. Maar nu hebben we daar andere manieren ja. voor gevonden. Uh, dus dan kunnen. Misschien ook wel weer andere inzichten met die verstuiving. Ja, ja. En, en wel uh, eigenlijk is de tuin dus nog helemaal zoals die. 100 jaar geleden bijna was. Of zeg je nou, zijn toch wel ook wel grote veranderingen geweest. nu in de loop der jaren? Ja. Uh, de basis is nog hetzelfde. Dus de padenstructuur, is, uh, daar is eigenlijk niks aan veranderd. Er is uh, ooit een keer een achteringang geweest. Of, ja, er is eigenlijk niet zoveel veranderd. Wat er wel is veranderd is dat de vijver is vergroot in de jaren 70. Uh, toen hebben ze ook een uh, stuifduin aangelegd. En uh, de vijver iets vergroot. En toen bleek daar ook een kwel te zitten. Dus de, de, daardoor ja. wordt de, de vijver gevoed, zeg maar. Ja. En daar is toen een bruggetje aangelegd. Uh, over dat water heen. Om iets meer. Ja. Uh, te krijgen in. Uh, in de tuin. Ja. Um, alleen uh, het bruggetje is. gesloten. Vanwege het hoge water. Waar wij ook last van hebben. Ja. ja. Ook in de rest van het Hof. Uh, uh, zijn er delen echt helemaal. verdwenen onder het water? Uh, nee, niet verdwenen onder water. Maar wel wat. Uh, is dat die, ja. Die, heel hoog dat er bepaalde bloemen, bijvoorbeeld kiepsbloemetjes, die eigenlijk nu hun kopjes boven het maaiveld uit zouden moeten steken, die staan nog steeds onder water. En uh, ja, het water moet nu echt zakken, wil je dat soort planten gaan herkennen. Uh, en we hebben een vijvertje erbij, achter de bijenkast. Ja, doordat het grondwater zo hoog is en daar een lage plek zit, komt daar eigenlijk een soort extra vijvertje. Ja. En als het grondwater weer zakt, is dat weer verdwenen. Ja. Ja, maar dat zijn wel interessante plekken, want daar zitten juist de vinken en de kepen en die zitten daar allemaal te forageren. Dus dat zijn wel mooie plekken. Ja, dus elk uh, nadeel heeft zijn voordeel. Zeker weten. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar het mag nu wel uh, een stukje naar beneden. Ja, nou, <laughs> dat gaat denk ik vandaag wel lukken, want uh, het is echt zo'n mooie, mooie dag. Die zijn, uh, kijk, wat gaat er? Dus, uh, een koningin. Een koningin? Hij vliegt, dat is oh. uh, een van de eerste uh, hommelkoningen die ik nu uh, spot. Ik heb er gisteren eentje gezien, die zat uh, op een uh, vroege ster hier Sint te, te eten. Uh, dus moet je weer Waarneming.nl uh, ik... aandoen, ja, ja, ja. want we zagen net dus ook een sperwer heel dichtbij. Die zat heerlijk in de zon, dus dat heeft uh, Johan ook meteen op Waarneming.nl gezet. Want er is ook speciaal van uh, Thijsers Hof uh, een pagina Waarneming.nl, toch? Ja, als je Thijsershof Hof intikt op waarneming.nl... dan kan je alle uh, waarnemingen die dus in de hof zijn genomen... Uh, kan je daar terugvinden. En niet alleen van Thijsens Hof uh, de mensen zelf... maar ook mensen die dus van buiten af komen. Want er werkt hier heel veel fotografen en natuurkenners... die hier rondlopen en bepaalde dingen op de foto uh, zetten. En dat doorgeven aan uh, waarneming. Maar krijg je dan niet opeens, stel de pestvogel zit hier... Ja. Uh... Heb je dan niet opeens een heleboel uh, grote camera's in je, je hof? Vinden jullie dat oké? Okay? Of zeg je, dat vinden we wel te druk dan? Het ligt eraan hoeveel, maar in principe is iedereen... Zet <lacht> <Dat> of iedereen. <lacht> nee, dat gaan we, helaas, dat gaan we niet doen. Wat kan je doen bij uh, Koerdus? Ja, Karina. Ja, kan je een bakje koffie halen? Uh, nee, uh, maar... Ik uh, moet even, even contact zien te krijgen met Karina, maar... Uh... Hallo, hallo, ja, wij kunnen uren doorpraten ja, ja, je bent uh, zo druk en bevlogen, maar ik hoor dat iedereen mag komen... Ja. Nou, dus, uh... En op het, op het bord, bij de ingang, ja. dus is dat een van de uh, ja, eerste borden, denk ik. Want daar staat dus: als je jonger bent dan 14 jaar, graag onder begeleiding van de geleide. Oké. Okay, dus nou, dan, uh, dan is. Ja. Dat, is dat want gezicht. anders gaan ze de paden af. Hè? Maar wij, wij mogen maar, er zo in. Jij mag, er, jij mag sowieso naar binnen. Oké. Okay. En uh, dan zal Johan, als hij er is of de andere vrijwilligers, met veel enthousiasme te woord staan. Mooi. Uh, ja, het is, ik ga hier in de zomer en straks een beetje over een paar maandjes weer terugkomen. Okay, nou Dan ga ik, ik weer zeggen, die ijsvogel spotten. Geniet er nog een beetje van. Want Wij uh, lopen uh, nog even door. Onze twee gasten zitten al klaar over uh, ja, te snap ik. de bunker. En we spreken je ja. volgende week. Dankjewel. Hartstikke goed. Bye bye. We kunnen uren praten. Ja, ja, ja. Maar The current is strong from what I've heard It'll whisk you down the stream But I never seem to have the time So my toes just touch the water My toes just touch the water Just touch the water. My toes just touch the water. My toes just. Touch Rustig muziekje na de Bloemendaalse Bos, waar Carine rondliep. Uh, we gaan uit het bos, we gaan de duinen in. En ook een stukje uh, Zandvoort, want ik heb met Anne-Marie al een beetje gesproken. En uh, met Stefan niet zoveel, maar daar gaan we het zo mee hebben. Wij hadden het even over uh, uh, de impact die dat had over Zandvoort en Zandvoorters. En in het algemeen gaan we het hebben over de nieuwe tentoonstelling in het Zandvoort Museum. Die gaat volgende week open. En dat gaat over bunkers en de impact op Zandvoort. Is. Steven is de curator. Ja. Um, kom je uit Zandvoort? Ik kom zelf niet uit Zandvoort. Maar kom er wel regelmatig. Ik kom zelf uit Haarlem. En um, ja, deze tentoonstelling, ik heb al eerder tentoonstellingen gemaakt voor Zandvoort Museum. Dus de eerste was: we gaan naar Zandvoort. En ik heb ook meegewerkt aan de Sisi-tentoonstelling en ook de F1-tentoonstelling.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 En een ander spel zorgt er eigenlijk voor dat er ook een soort van quiz is van test je kennis. Dus over de Tweede Wereldoorlog. Dus um, als je de tentoonstelling hebt gezien, dan kan je het kijken of van tevoren of, of, al kijken of je het begrepen wat je eigenlijk heb. weet. Of je het begrepen hebt. Ja. Ja. En dat is natuurlijk leuk voor, de, voor de, de scholen die komen. Die kun je daar zeg maar op afsturen en een, met gerichte ja, vragen. Eén de... van mijn vragen was daar ook op. Daar zat ik vanmorgen een beetje over ja. na te denken. Uh, dit is story. Ja. Um, jongen als ik was heb ik gespeeld in bunkers ja. um, de jongelui, hebben die daar nog wat mee um... nou ja ze krijgen natuurlijk op school is een verplicht onderdeel in groep 8 dat dat je dus de, de tweede wereldoorlog wordt behandeld Het ja. wordt in alle geschiedenisboeken wordt het behandeld en het is ook een verplicht onderdeel van de kerndoelen dus daar moet je als school aandacht aan besteden dus die vinden het maar wat al te leuk dat ze gewoon in zandvoort hier naar het zandvoorts museum kunnen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 Ja, ja, ik ook ben buiten Zandvoort? Ja, ook buiten Zandvoort. Uh, we hebben gisteren net uh, al een school gesproken. Um, uh, die zeker, zeker komt. Mm -hmm. dit is al, in de agenda is het al uh, gezet. Um, en ik heb hier in Zandvoort heb ik, ben ik ook langs scholen geweest. Um, en heb ik het ook, uh, zeg maar, nee. gezegd van promoot: van er komt een mooie tentoonstelling. Zeker als je zegt het is verplicht in groep 8, ja. is dit natuurlijk de kans om te ergens, erg. Ergens ...je informatie en je lesdoel op af te ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. ja. uh, we moeten een beetje afsluiten, want ik krijg je net te horen dat de, de tijd een beetje om is. Ja. Uh, wat vind je zelf het leukste van de tentoonstelling? Uh, je hebt natuurlijk heel lang allerlei dingen in je handen gehad. Je hebt een film gemaakt. Ja, het is, het is toch de combinatie en uh, daar is Zandvoorts Museum altijd goed in... Uh, ...om het breder te trekken. Uh, je hebt natuurlijk de, de geschiedenis, maar los daarvan hebben we ook nog twee exposities. ...van Walter Sands, die heeft foto's genomen ja. en dat is breder genomen. En daarna, uh, dus boven, is dan nog een uh, expositie van uh, foto's van Koen van der Lee. Ja. En, ja, en we hebben ook wat, wat uh, kunstenaars die ook bijvoorbeeld in een bunker hebben gezeten... ...en het is vooral de combinatie van de verschillende elementen, die, ook de, die de objecten, objecten die je dan binnenkrijgt. Ja. Het, het zijn eigenlijk een beetje puzzelstukjes die eigenlijk het hele verhaal vertellen. Anne Marion, wat vind jij het leukste ervan? Of het mooiste? Nou ja, dat, dat wat, wat, wat Stefan zegt, mij spreekt ik, nou, ik, natuurlijk het, altijd het de Het trof Christen. mij een beetje net, dat toen je het over de geschiedenis had, toen zag je al een beetje kijken van nou, er is toch heel wat gebeurd. Ja, er is, er is ontzettend veel gebeurd. En van sommige foto's krijg je gewoon echt koude riddelingen. En als je zo diep in de geschiedenis duikt en je leest erover en je ziet die foto's en dan, ja, dan, dan, dan gaan de... Koude rillingen over je rug ja. heen, eigenlijk. Dus, uh, het ja. zal voor een aantal Zandvoorten, stonden, nee. de oudere Zandvoorten, een belevenis zijn. En voor de jongere Zandvoorten, een eye-opener van: joh, dit is ook, uh, hoort ook bij Zandvoort. Ja. Ja, ja, geen mooie geschiedenis, maar het hoort zeker bij Hoor Zandvoort. Wel bij. Ja, het hoort ja. er wel bij. Ik dank jullie hartelijk voor het uh, gesprek. Ik kom graag en zeker kijken. Ja. Waarschijnlijk uh, vrijdag al. Nou, het loopt dus... van 8 maart, moest ik ook nog even zeggen, ja, ja, ja. Tot, tot 30 juni. Ja, dus het museum tussen... is open woensdag, donderdag en vrijdag, toch? Zaterdag ja. en zondag. Ja, ja precies. Klopt. Ja. Nou, er komt zeker de zondagstuk in de krant, er komt zeker nog iets over de opening in de krant. Dus uh, de luisteraars kunnen gewoon lekker komen kijken vanaf uh, aanstaande zaterdag. Uh, we gaan even tussen, Jan, maar denk ik. Dit was Goedemorgen Zandvoort. En uh, vanuit de racecafé Rammel, waar al van alles opgetuigd wordt... Uh, voor vanmiddag. Er wordt al een reisje. Um, Jammer. Bedankt voor de redactie, voor de muziek en de techniek. Hans, bedankt voor de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie verder. <middels>